7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Overval op geldtransportbedrijf Nieuwegein. Wapenstilstand moet nu echt ingaan in Syrië. En vanochtend geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. In Nieuwegein is vanochtend een overval gepleegd op geldtransportbedrijf G4S. Met een explosief is een deur uit het pand geblazen... waarna de daders naar binnen konden. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Personeel van het bedrijf in Nieuwegein wist zichzelf in veiligheid te brengen en niemand raakte gewond. De overvallers gingen er in twee Audi's met hoge snelheid vandoor richting het zuiden. De auto's zijn voor het laatst gezien bij Gorkum. Alle politiekorps in het land zijn ingelicht en in het hele land zijn controles gehouden op snelwegen. De politie Utrecht maakt onder meer met een helikopterjacht op de daders. In Syrië is om vijf uur de deadline verlopen waarvoor het regeringsleger de wapens moet hebben neergelegd. Het is nog niet duidelijk of de Syrische troepen zich aan de afspraak houden. Maar volgens activisten is de nacht rustig verlopen. Kofi Annan, de vredesgezant van de VN en de Arabische Liga, kreeg gisteren van de Syrische regering de verzekering dat hij zich zou houden aan het staakt het vuren. Wel liet het regime weten dat het bij aanvallen terug zal slaan. Volgens de afspraken met de VN had het Syrische leger dinsdag al moeten beginnen met de terugtrekking. Daar is niets van terechtgekomen. De troepen voerden juist nieuwe aanvallen uit, onder meer op Homs en Rastan. In Florida is een burgerwacht aangehouden voor de dood van een ongewapende zwarte tiener. De aanklacht is doodslag. Veel Amerikanen noemden het een racistische moord. Burgerwacht George Zimmerman schoot de 17-jarige Traven Martin bij een supermarkt dood... omdat hij zich verdacht zou hebben gedragen... Later beriep de verdachte zich op zijn recht op zelfverdediging... omdat hij door Trayvon zou zijn aangevallen. De familie van Zimmerman vindt het onterecht dat de burgerwacht wordt afgeschilderd... als een blanke racist, terwijl hij half Latino is. Volgens een advocaat zal hij verklaren dat hij onschuldig is. Door een omstreden wet in Florida is het onmogelijk iemand te vervolgen... als hij zich beroept op zelfverdediging. Meer dan 2 miljoen Amerikanen tekenden een petitie... waarin de staat Florida werd opgeroepen de wet te veranderen. Tussen Utrecht en Den Bosch rijden geen treinen door een sein- en wisselstoring. De storing is naar verwachting rond 9 uur verholpen. Reizigers tussen Utrecht en Den Bosch moeten omreizen via Arnhem. Reizigers tussen Eindhoven en Amsterdam wordt aangeraden... om te reizen via Breda en Rotterdam. In het Limburgse Stijl is vannacht een appartementencomplex ontruimd... omdat er brand was in een woning op de tweede etage. Hoeveel mensen hun huis uit moesten is niet bekend. De woning zou een bank hebben vlam gevat...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 Het toestel is een vliegtuig en helikopter in één. Het heeft helikopterwieken en kan daardoor recht opstijgen... maar het vliegt als een vliegtuig. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is benoemd op twee nieuwe belangrijke posten. Hij is nu voorzitter van de Centrale Militaire Commissie... van de regerende communistische partij. En ook is Kim benoemd in het politbureau. De posten stonden tot nu toe op naam van zijn vader. De vorig jaar overleden Kim Jong-il. Die kreeg postuum de titel Eeuwige Secretaris-Generaal... En verder kreeg zijn vader postuum de titel Eeuwige Secretaris-Generaal. Dat zei ik al. Eergisteren werd bekend dat Noord-Korea zich klaarmaakt om een satelliet te lanceren. waarvan de VS vreest dat het de dekmantel is voor een rakettest. Het regime in Pyongyang zegt dat de aanstaande lancering onderdeel uitmaakt. van de festiviteiten rond de 100ste geboortedag van Kim Il-sung, stichter van de staat. In de divisie is koploper Ajax uitgelopen op de concurrentie. De Amsterdammers wonnen in Heerenveen met 5-0. De thuisploeg stond bijna de hele wedstrijd met tien man... na een rode kaart voor Heerenveen keeper van een bussen. Eerder op de avond speelde AZ en Twente in Alkmaar met 2-2 gelijk. PSV verloor met 2-1 bij RKC. In Kerkrade kwam Feyenoord niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Roda.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 ANEB-verkeersinformatie. Ah, In het westen en midden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Daardoor nou, is ook de spitstrook op de A27 richting Almere dicht bij Houten. En file valt op op de A58 van Tilburg naar Breda... tussen Bavel en Knopendgalder, 6 kilometer. Harry, die investering kost veel geld, maar we zitten krap bij kas. We krijgen namelijk nog heel veel geld van onze klanten...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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Houdt de Syrische president Assad zich aan zijn woord. De deadline voor terugtrekking uit de belegerde steden... is vanochtend vroeg verlopen. Straks het laatste nieuws van Sander van Hoorn. Eerst naar eigen land, de gewelddadige overval in Nieuwegein. Overval op een geldtransportbedrijf. Aan de telefoon nu Hans Meuleman van de politie Utrecht. Meneer Meuleman, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen. Om zes uur vertelde u dat u nog geen spoor had van de daders. Hoe is dat nu? Nee, dat is nog steeds zo. Het verkeer is nu op gang gekomen, dus uh, is vrij druk nu op de Snelwegen. We weten uh, dat het om twee uh, Audi's gaat. Het merk uh, type is of het uh, type is nog onbekend, maar we weten in ieder geval dat het om twee snelle Audi's gaat. En wij begrijpen dat de auto's gesignaleerd zijn nog bij Gork, omdat ze in de zuidelijke richting zijn gaan rijden. Ja, de laatste melding is dat ze daar inderdaad gesignaleerd zijn en reden in de richting van het zuiden. Wat, wat doet u nog om, op het ogenblik om ze op te sporen direct? Worden er nog snelwegen in de gaten gehouden, nog afritten geblokkeerd? Nee hoor, er is op dit moment geen sprake van het blokkeren van afritten of van snelwegen. Uiteraard zijn we wel geïnteresseerd in informatie van automobilisten... die rond half vijf dergelijke auto's hebben gezien. Ah. En uh, we hebben verzoek hen om in contact met ons te treden en die informatie met ons te delen. Even naar de overval zelf. Klopt het dat er explosieven zijn gebruikt? Ja, vermoedelijk is er sprake geweest van een uh, explosief. Uh, maar goed, wij richten ons nu helemaal op het opsporingsonderzoek. Op en uh, alle regisseurs en uh, forensische die zijn daar nu mee bezig. Hm. En weet u inmiddels al wat er buiten is gemaakt? Nee, er is nog niets bekend over de buiten. Goed. En dus uh, mensen die ze hebben gezien op de snelwegen uh, contact opnemen met de politie Utrecht? Ja, met de politie Utrecht. 40988444. Dank u wel, Hans Meuleman van de politie Utrecht. In Nieuwegein, waar de overval heeft plaatsgevonden, is verslaggever Roel Pauw. Roel, wat zie jij daar van die overval? Wat zie je van schade, eventuele schade? Nou, van schade kun je hier niks zien. Uh, het... Uh... Het straatje is afgegrendeld door de politie. Net heb ik nog even geprobeerd om over het terrein van een belendend bedrijf. iets dichterbij te komen. Maar ook vanaf dat standpunt kon ik eigenlijk niks zien. En uh, dat feestje hield ook snel op, want de politie wilde ook niet dat we daar rondhingen. Dus we zijn nu weer allemaal achter het uh, politielint gedirigeerd. En uh, het klinkt allemaal een beetje schimmig. En het is zo schimmig als het mistig is. Want. Uh, je kunt niet dichterbij komen dan een meter of uh, 7500 denk ik, en uh, dan worden belangrijke details al aan het zicht ontrokken door de nevel die er nog steeds hangt. Ja, wat zie je? Beweging van politie. Uh, er is in elk geval nog één politiehond zie ik vanaf uh, de plek waar ik nu sta. Net vertelde een, uh, een cameraman met een lange lens dat uh, het ar arrestatieteam zich weer aan het optuigen was. Maar dat kan ik niet bevestigen. Ik zie hier wel mensen... Ja, wacht eens even, daar zet nu eentje zijn helm op. Wat dat betekent, ik weet het niet. Misschien uh, is er toch nog iemand binnen. Een andere cameraman die hier in alle vroegte was... die heeft gezien dat één uh, personeelslid uh, is ontzet door de politie. Tenminste, dat is zijn interpretatie van wat hij zag. Iemand werd door de politie uh, uh, naar buiten ge en in veiligheid gebracht. Misschien uh, was hij er, was hij nog binnen op het moment van uh, de overval. Dat is niet helemaal duidelijk. Dus uh, ja, het is allemaal nog een beetje, beetje schimmig, hm. letterlijk en figuurlijk. Ja, uh, Roel, vorig jaar zomer was natuurlijk die grote overval op dat geldtransportbedrijf in Amsterdam. Ook veel geweld ja. bijgebruikt, dus ook bij geschoten spijken, matten en ook weggereden met snelle Audi's. Daar doet dit wel erg aan denken. Ja, het doet er heel veel aan denken. Uh, mogelijk uh, zit daar een groot kartel achter, je weet het niet hè. Uh, Kijk, dit soort plekken, ze zullen uh, lang van tevoren in de gaten zijn gehouden... door, uh, door mensen die uh, hun oog hebben laten vallen op zo'n vestiging van een geldtransportbedrijf. Een beetje achteraf op een bedrijventerreintje. Uh, je kunt daar in alle rust uh, dit soort zaken voorbereiden. Kijken hoe het pand erbij ligt, wat de zwakke schakels zijn. En dan op een gegeven moment is het uh, uh, die day en, uh, en daarom staan we nu hier op uh, de grote wade in Nieuwegein. Nou, oh. houd in de gaten, de mist trekt vanzelf op. pauw vanuit Nieuwegein hoort u. Door naar Syrië. Een kleine twee uur geleden liep de deadline af... die vn gezant Kofi Annan stelde aan de strijdende partijen in Syrië. Om vijf uur vanochtend zou een volledig staakt het vuren van kracht moeten zijn. Dat had ook Assad beloofd. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, heb je al enigszins een indruk van de situatie op dit moment in Syrië? Op dit moment lijkt het rustig. Uh, het is een uur later in Syrië, het is daar nu even naar achter. Dus dat is ook wel logisch, dat is het meestal. Maar um, het is ja toch veelzeggend, iedereen kijkt er op dit moment naar. En zolang er niet geschoten wordt, zou je heel voorzichtig misschien een beetje optimistisch kunnen worden. Ja, het, het, het moet beginnen met een terugtrekking van het regeringsleger uit de opstandige wijken en steden. Komen er berichten over binnen dat het ook gebeurt? Integendeel. En uh, daarom begon ik met het, uh, iets waar je optimistisch over kunt worden. Want voor de rest is er uh, heel veel pessimisme. Ook uh, bij buitenlandse regeringsleiders, bij waarnemers. Want uh, Assad zou zijn troepen teruggetrokken moeten hebben uit de steden en dorpen. En ja, dat is nog allesbehalve gebeurd. Er zijn zelfs berichten dat er uh, vannacht nog uh, tanks de steden zijn ingereden. Homs bijvoorbeeld. En daar kun je ook iets bij voorstellen vanuit het oogpunt van Assad. Want op het moment dat er inderdaad niet geschoten wordt wat langer... dan zul je zien dat de mensen op straat uh, gaan om te demonstreren. Dat hebben ze ook al aangekondigd. Ja, en dan wordt het natuurlijk nog weer heel spannend. Wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat het regeringsleger dan doen? Ja. Stel dat de gevechten doorgaan, dat het vredesplan van Anandus is mislukt. Wat rest de VN bijvoorbeeld dan nog? Wat, wat kunnen ze nog doen? Het wordt dan een spel van zwarte pieten. Uh, Rusland heeft al gezegd... Uh, uh, Syrië gaat zich aan de afspraak houden. Nu is het ook aan de oppositie... om uh, de wapen stil te houden. Um, de uh, Fransen, de Amerikanen... en de Britten bijvoorbeeld... hebben al gezegd... we geloven er helemaal niets van... dat het Syrische regeringsleger gaat stoppen met schieten. Dus het zal er van afhangen wie de schuld krijgt. En op het moment dat er dan inderdaad weer geschoten wordt... laten we het niet hopen... maar iedereen uh, gaat er op dit moment wel van huis... Ja, dan ligt er eigenlijk geen uh, alternatief. Dan zal dat plan... Van Annan, wat zo duidelijk gefaald heeft in dat geval, toch nog weer een kans krijgen. Omdat niemand weet hoe het anders moet. Militair ingrijpen, daar eh, is nog altijd de steun van Rusland en China voor nodig in de Veiligheidsraad. En nog altijd ziet het er niet naar uit dat ze die steun gaan geven. Goed. Correspondent Sander van Hoorn met het laatste nieuws uit Syrië. Dankjewel, Sander. De aanklacht lichter tegen de dader. Het was geen zelfverdediging, maar doodslag. De Verenigde Staten zijn in de ban van de moord op Traven Martin. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Mist blijkt uh, hinderlijk voor het verkeer in het westen en midden van het land. En een aantal spitstroken is daarom ook dicht. Het gaat om die op de A1 tussen Hoeverlaken en Barneveld. En hinderlijker is die op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Houten. Voorzaakt veroorzaakt nu ook uh, een aantal korte files op de A2 en de A27... En de A58 valt op van Tilburg naar Breda. Door uh, nog onbekende oorzaak tussen Gilze en Knopend Galder. 8 kilometer stilstaan. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Meer dan 1,5 miljoen Grieken overwegen om de stad te verruilen voor het platteland. als uitweg in de crisis. Ze proberen de eigen landbouwproductie van Griekenland weer nieuw leven in te blazen. Zoals twee jonge ondernemers uit Thessaloniki. Ze begonnen drie jaar geleden met een winkel in speciale Griekse producten. De broers, want dat zijn het, hebben inmiddels twee winkels. Ze exporteren naar acht Europese landen en hebben net een restaurant geopend. Een correspondent, Corny Keizer, was daarbij. Het is vol, het is vol. Het is vol, ja. Great weather een geweldig vandaag. De eerste dag uh, is het restaurantje vol. We koken met dezelfde Griekse producten die we hiernaast in onze winkel verkopen, zegt Thomas, een van de broers. Het nieuwe restaurant is niet groot, een stuk of tien tafeltjes binnen. Maar je kunt ook buiten zitten, in een hippe straat in Thessaloniki. Oh, je we started with um, selected products from small producers all over the Greece. And, uh... We zijn hier ongeveer een jaar geleden mee begonnen. Ja, dus eigenlijk midden in de crisis. Met alleen Griekse producten die we kochten van de boeren... Oh, in heel Griekenland. Uh, we doen joint branding. Uh, we hebben ons naam en de naam van de producer or the brand of de brand van de producer. Op de producten staan dus hun brandname, dat is Ergon. Maar ook de naam uh, van de producent. Bijvoorbeeld, hier uh, staan we voor olijfolie. From Kalamata or ah, Kalamata. Uh, Ktima Protulis, Protulis family. Uh, from uh, Mytilini en uh, everyone dat is wat hij best. Iedereen doet zegt hij wat hij het beste kan. De producenten die zorgen voor de olijfolie, calamata, uit, uit Peloponisos, uit Kreta. Wij zorgen ervoor dat de brand erbij komt. Dus wij zorgen voor de verpakking en de mooie etiketten. Een very strange product. It's fried lasagna. It's a snack, it's a Greek traditional uh, snack from kiosk. Yeah. Gefrituurde lasagna. Het is een tray lasagna with spinach over there. kunnen het proberen. Hmm. Have... En dit komt uit Gios, uh, een soort snack. Heel ja, lekker. Dit is de famous master of Thessaloniki. Mosterd uit Thessaloniki. Um... Hmm. And, um... Ja. Um, so... En een heleboel verschillende kazen van allerlei uh, boeren, vleeswaren, salamis. En waar is de prosciutto? We had een slogan dat we had: We had have prosciutto uit Parma, we hebben prosciutto uit drama. Ja, ze hebben een slogan en die zegt: We hebben niet prosciutto uit Parma, maar uit drama. Dat wil zeggen prosciutto die in Griekenland wordt gemaakt. <laughs> prosciutto wordt nu gesneden voor een klant. Yeah, we act Argon to secure to our customers a high quality and that's why we put Argon is a selection a collection of products. Daarmee zegt hij zijn we er zeker van dat we goede kwaliteit hebben. De klanten die we hier krijgen die weten dat ook en daarom is deze winkel ook een succes geworden. Yeah, we start in a crisis, and we grow as the, the crisis groeit. so <laughs> we are very happy, we, we work uh, many hours a day, me, my brother, the whole team, that we live for a dream, we don't live for money right now. We leven voor onze droom we leven voor We leven nu voor onze droom en we leven yeah. voor de toekomst de twee broers daar in Thessaloniki. Een bijdrage van correspondent Connie Keze. Alle afleveringen van deze serie kunt u terugluisteren trouwens op nos.nl. Daar vindt u ook uitgebreidere informatie over de ontwikkelingen in de Griekse landbouw. First of all, I want to say thank God. Amen. We simply wanted an arrest. We wanted nothing more, nothing less. We just wanted an arrest and we got it. And I say thank you. U hoorde de opgeluchte reactie van de moeder van Traven Martin. Een buurtwachter schoot op 26 februari in Florida haar ongewapende zoon dood. En die buurtwachter wordt nu aangeklaagd voor doodslag. De dodelijke schietpartij leidt in de Verenigde Staten tot veel ophef. Omdat het volgens veel Amerikanen een racistische moord was. En omdat een arrestatie van de dader maar uitbleef. We gaan erover praten met onze correspondent in Washington, Jacqueline Ekman. Jacqueline, 45 dagen na de schietpartij nu pas die aanklacht. Waarom wordt er nu toch een rechtszaak begonnen tegen deze Zimmerman? Ja, Zimmerman, de buurtwachter, heeft altijd volgehouden... dat hij uit zelfverdediging handelde. En dat zal hij ook tijdens de rechtszaak blijven volhouden. In Florida bestaat er namelijk een ...omstreden wet waardoor het onmogelijk is om iemand te vervolgen... ...als hij zich beroept op zelfverdediging. En daarom kon de politie hem in februari ook niet vasthouden. En omdat het eigenlijk ook omdat er geen bewijs was... ...dat hij niet uit zelfverdediging handelde. Uh, de openbaar aanklager, oftewel officier van justitie... ...heeft blijkbaar nu genoeg gevonden om het tegendeel te bewijzen. En Jacqueline, waarom heeft deze zaak tot zoveel ophef geleid? Want er worden helaas wel vaker ongewapende in Amerika doodgeschoten. Inderdaad, grote ophef uh, en grote verontwaardiging ook. Duizenden mensen zijn er sinds de dood van uh, Traven de straat opgegaan. Eigenlijk in alle grote steden van de Verenigde Staten werden wel demonstraties gehouden. Mensen gekleed in dezelfde capuchon die Traven ook droeg toen hij werd doodgeschoten. En uh, ja, uh, volgens mensenrechtenorganisaties ging het om racistische moord... De buurtwachter vond dat Treven die avond zich verdacht zou hebben gedragen... terwijl Treven geen wapen bij zich had. En dan leg alleen maar een zakje snoep en een flesje ijsthee. En de dader, de buurtwacht, die liep dus nog steeds vrij rond. De verontwaardiging was op een gegeven moment zo groot... dat zelfs president Obama zich erover uitliet. Hij heeft ook de landelijke justitie zelfs op de zaak gezet... En, zei, en sprak de woorden uit... als ik een zoon zou hebben, zou hij eruit zien als Traven Martin. Wat toch eigenlijk een opmerkelijke en vrij persoonlijke uitspraak is... voor een Amerikaanse president. En is inmiddels wel duidelijk wat er nou op die avond gebeurd is... Um, ja, er is nog veel onduidelijk, maar wat er wel vaststaat... Uh, is dat die avond uh, de buurtwachter belde met het alarmnummer... om melding te maken dat, uh, dat er een verdacht persoon... door zijn wijk in Sanford, Florida, uh, rondliep. Uh, mensen bij die alarmdienst hebben hem nog aangeraden... hem vooral niet te volgen... En Traven belde ondertussen met zijn vriendin en dat is ook allemaal vastgelegd om te zeggen dat hij werd achtervolgd door een man. Vervolgens werden er schoten gemeld en vond de politie even later een dode Traven Martin aan in zijn eigen plas met bloed. Timmerman heeft zich die avond meteen aangegeven en zei meteen dat het ging om zelfverdediging. Uh, Traven zou zijn hoofd heel hard op de stoeprand hebben gedrukt. Hij had een hoofdwond en een, een, een bloedneus. Maar ja, videoopname uh, die later genomen zijn na de arrestatie in het politiestation... laten toch wel erg fitte Zimmerman zien. En uh, die, die, die hoofdwond was ook erg moeilijk waarneembaar. En de politie heeft hem dus later moeten vrijlaten. Maar meer is er eigenlijk nog niet bekend. En Eats Zimmerman, was ik een tijdje verdwenen... heeft inmiddels, begrijpen we, ook een nieuwe advocaat. Is hij gearresteerd? Ja, hij uh, is nu gearresteerd. Uh, morgen moet hij uh, voor de rechter komen. Um, um, hij was eigenlijk meteen gevlucht, uh, werd bedreigd. En gisteren uh, zijn zijn eerdere twee advocaten opgestapt. Gaven een persconferentie en uh, verklaarden erin dat Zimmer, Zimmerman volgens hun zou leiden aan posttraumatische stress. En ze hadden al weken geen contact meer met hem gehad. Een erg vaag verhaal. Inmiddels heeft Zimmerman wel weer een nieuwe advocaat. En, uh, die die zal volhouden dat hij onschuldig is. Als het niet lukt, kan de buurtwachter uh, voor doodslag in Florida uh, maximaal levenslang krijgen. Goed. Dankjewel, Jacqueline Ekman vanuit uh, Washington. Zeven minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Unaniem waren ze, Kamer en minister, om de ontwikkelingshulp aan Suriname te bevriezen. Geen geld nu er een omstreden amnestiewet is aangenomen... die de daders van de decembermoorden uit de gevangenis moet houden. Mayno Remmers zoekt vanochtend uit of het gaat om symboolpolitiek... of dat het echt verschil zal gaan maken. Sinds 1975 geeft Nederland elk jaar geld aan Suriname. Althans, het is de bedoeling, ontwikkelingshulp, om Suriname te helpen. Maar nu wordt dat dus stopgezet. En dat allemaal vanwege die amnestiewet, inderdaad... waardoor verdachten van de decembermoorden, waaronder de Sibouters, vrij uitgaan. Um, Dirk Kruid. De minister de hoogleraar culturele antropologie gespecialiseerd in Suriname. U zegt het is symboolpolitiek, het haalt weinig uit. Uh, het is in ieder geval symboolpolitiek en ten tweede uh, het is niet zomaar geld. Het is geld wat uh, volkenrechtelijk in een volkenrechtelijk verdrag is, is vastgelegd... bij de onafhankelijkheid tussen Nederland als staat, Suriname als staat, 1,6 miljard... Uh, Sinds 1975. Dus Nederland is min of meer echt verplicht. Nederland is strikt gezien volkerrechtelijk verplicht. Daar zou Suriname op kunnen terugkomen. Uh, om uh, dat geld te betalen. Ook is de ambassadeur al teruggehaald. Dus van zegt de ook: ja, eigenlijk dom is zo'n moeilijk conflict. Uh, ja, ik ben geen minister van Buitenlandse Zaken... maar als ik nou moet vertrouwen op inlichtingen ter plekke... zou ik zeggen, laat, uh, laat ambassadeur Jacobi, een hele goeie, een goed bekendstaande ambassadeur... Uh, laat die vooral op zijn plek zitten, dan kan hij me informeren. Maar blijkbaar kunnen anderen dat beter. Maar ja, Nederland is kwaad, kwaad van die, vanwege die amnestiewet... waardoor verdachten van die decembermoorden vrij uitgaan. Dat willen ze echt niet, dat is wel weer begrijpelijk natuurlijk. In Nederland uh, wel. Uh, of het buitenland daar ook zo zal op reageren, weet ik niet. Uh, Nederland is de oude kolonisator. Het heeft natuurlijk al een lange geschiedenis van trekken, duwen, zeuren. Uh, het is de vierde keer dat die ontwikkelingshulp wordt gestopt. Hij was eigenlijk gegeven voor tien jaar en dan zou er meer komen. Uh, ja, wat is, wat is dat nou voor een Nederlandse donor? Er boven... bestaan een beetje een modderfiguur zegt u internationaal. Ik denk dat dit over het algemeen wat lacherig zal worden ontvangen in Nederland. Suriname zit ook niet meer op die 20 miljoen te wachten. Wel, nee. Suriname uh, heeft een niet al te slechte uh, economie. Het exportproduct, belangrijkste export is goud, daarna aluminium, daarna tropisch houthaat. Het heeft goede relaties met China, met India, binnenkort met Indonesië. Met... En er zijn heel veel Surinamers die zelf goederen, particulier, maar ook clubs... Stichtingen die, die ook goederen en geld naar Suriname sturen. Dat is naar verhouding veel meer? Ja, het gaat om ongeveer 500 uh, particuliere organisaties. Dat is één. En ten tweede, uh, over en weer per jaar vertrekken er uh, 100.000 mensen... of van Suriname naar Nederland, of van Nederland naar Suriname... op familiebezoek. En die nemen ook allemaal geld mee. Dat gaat om ongeveer tussen de 70 en 80 miljoen euro. Dat is veel meer eigenlijk. Dus Nederland is een beetje het stamvoetende jongetje van de, de klas. Ja, ja, ja. Ja, met een minister van Buitenlandse Zaken die zegt dat hij het woord Bananenrepubliek niet in de mond meent, maar dus wel in de mond heeft genomen. Wij gaan in Utrecht naar de Vereniging Vrienden van Nickery. Dat is ook zo'n club die heel veel geld probeert in te zamelen en dat rechtstreeks naar Suriname stuurt. Helemaal buiten het ministerie om. Ondernemen in zwaar weer. U kunt wachten tot het opklaart. Dat kan. Een jaar. Misschien twee jaar.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 Ga naar robeco.nl/slash verantwoord Robeco, de investment engineers. Radio 1, het NOS-journaal. Overval op geldtransportbedrijf in Nieuwegein. En wapenstilstand moet nu echt ingaan in Syrië. Half acht, goedemorgen, ik ben Dorald Megens. In Nieuwegein is vanochtend een overval gepleegd op geldtransportbedrijf G4S. Wat de daders hebben uitgemaakt is nog niet bekend. De politie. Ja, vermoedelijk is er sprake geweest van een uh, explosief. Uh, maar goed, wij richten ons nu helemaal op het, op het onderzoek En uh, alle regisseurs en uh, forensische diensten zijn daar nu mee bezig. Ja, het personeel van uh, G4S in Nieuwenheim wist zichzelf in veiligheid te brengen, niemand raakte gewond. Overvallers gingen er in twee Audi's met hoge snelheid vandoor en ze zijn voor het laatst in de buurt van Gorkum gezien. In het hele land zijn controles gehouden op snelwegen en ook is een helikopter door de politie ingezet. In Syrië is vanochtend vroeg de deadline verlopen waarvoor het Syrische leger de wapens moet hebben neergelegd. Het is nog niet duidelijk of de troepen zich aan de afspraak houden. Deze Nederlander die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven is in de hoofdstad Damaskus. ...die heeft eigenlijk hetzelfde gemeld als dat de internationale media gemeld hebben. En dat is dat uh, de minister van Defensie heeft aangekondigd... ...dat uh, ja, anderhalf uur geleden zeg maar, een staakte vuur, vuur in, uh, in zou gaan. Volgens afspraken met de VN had het Syrische leger dinsdag al moeten beginnen... ...met de terugtrekking uit belegerde steden... ...maar de troepen voerden juist nieuwe aanvallen uit de afgelopen dagen. Vooral zijn daar nu geen berichten over. In Florida is een burgerwacht aangehouden... voor de dood van de ongewapende zwarte tiener Trayvon Martin. De aanklacht is doodslag. Burgerwacht Timmerman schoot de 17-jarige jongen bij een supermarkt dood... omdat hij zich verdacht zou gedragen. Veel Amerikanen noemen het een racistische moord. Ook deze dominee reageerde op de dood van de jongen. Trayvon Martin committed geen no crime. Hij had geen no weapon. En hij had elk recht om waar hij was. De rush to judgment was those that moved against him said he was suspicious and took his Volgens burgerwacht Zimmerman werd hij door Trayvon aangevallen. Zimmerman zal volgens zijn advocaat verklaren dat hij onschuldig is. Tussen Utrecht en Den Bosch was vanochtend een zijn en wisselstoring in het treinverkeer. De storing is intussen verholpen, maar treinreizigers moeten nog wel de hele ochtend rekening houden met vertragingen tussen Utrecht en Den Bosch. Limburgse stijl is vannacht een appartementencomplex ontruimd... omdat er brand was in een woning op de tweede etage. Twee mensen zijn behandeld voor ademhalingsproblemen. En de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is benoemd op twee nieuwe belangrijke posten. Kim is nu voorzitter van de centrale militaire commissie van de regerende communistische partij. En hij is ook benoemd in het politbureau. Kim Jong-un kreeg een staande ovatie van zijn partijgenoten. Noord-Korea was dat. Tijdens de bijeenkomst kreeg zijn vader Kim Jong-il postuum de titel eeuwige secretaris-generaal. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment komen er in het noordoosten nog een paar buien voor. Maar in de rest van het land is het inmiddels droog. De westelijke helft heeft ook met mist te maken en plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter. Dichte mist dus. Nou, de temperatuurverschillen zijn op dit moment ook behoorlijk groot. In het oosten is het een graad of vijf... maar in het westen ligt de temperatuur rond het vriespunt. Nou, vanochtend na zonsopkomst zal de mist geleidelijk verdwijnen. Eerst is er dan op veel plaatsen nog veel bewolking... maar uiteindelijk zal ook de zon doorbreken. In het noordoosten blijft de kans op een bui. Nou, vanmiddag ontstaan er steeds meer stapelwolken... en hier en daar komt er dan een bui tot ontwikkeling. Het binnenland maakt de meeste kans op buien... De kustprovincies houden het overwegend droog met redelijk wat zon. Nou, de middagtemperatuur ligt vandaag rond 12 graden. De wind die komt vanochtend eerst uit het Zuidwesten, is zwak van kracht. Vanmiddag draait de wind naar Noordwest en trekt daarbij iets aan. Nou, kijken we naar morgen vrijdag, dan wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Er is in de middag weer kans op een lokale bui en dat wordt 12 à 13 graden. ANUB verkeersinformatie. In het westen en midden van het land en ook in Friesland komt plaatselijk dichte mist voor. En die mist is behoorlijk hinderlijk voor het verkeer. Niet alleen qua zicht, maar betekent ook dat een aantal spitsstroken dicht is. En dat leidt vooral rond Utrecht nu tot een aantal langere files op de A2 en de A27. Verder valt nog op de file op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Gilse en Ulvenhout 5 kilometer.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 Vijf over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Doorklikken naar de sport en dan ziet u de stand in de Heren Divisie. Ja, Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Van alle clubs met zicht op de titel won alleen Ajax met ja. uh, grote cijfers. Waar denk je dat het uh, gisteravond nou het meest pijn heeft gedaan? Ja, dat is uh, inderdaad een vraag. Want er zijn vijf uh, verliezers te melden van de zes. Uh, ik denk toch wel heel veel pijn in Eindhoven. Want PSV met het programma wat het voor de boeg had, de gewonnen beker, uh, de nieuwe trainer, uh, die zouden nog wel eens een hele grote stap kunnen doen. En uitgerekend bij RKC, een club die ongeveer een, een 13 tot 14 keer zo kleine begroting heeft als PSV, moet je even bedenken, zit een factor 14 tussen. Ging het voor de zoveelste keer mis voor de Eindhovenaren. Totaal inspiratieloos. Spelers die het echt moeten doen en het elke keer als het moet laten afweten. Het zal moedeloos van te worden zijn bij PSV, ook bij de leiding. Maar er stond ineens 2-0 op het bord, een paar minuten na rust. Nou ja, nog veel hectiek en gedoe. 2-1 nederlaag, maar dat zal toch wel heel hard zijn aangekomen in Eindhoven, want nu zeven punten achter op de koploper. En de andere grote verliezer was natuurlijk ook wel Herenveen. Uh, wedstrijd van het jaar, zeiden ze in Herenveen. Het vuurwerk spatte alle kanten op, althans voordat de wedstrijd begon. En toen die begon, uh, waren de arme Friesen toch echt uh, te nerveus. We gingen in alle facetten van het spel Mis. Enorme fout van Gouweleu na twee minuten. Gevolgd door een wat onbezonnen actie van de keeper van de bussen. Rood penalty 0-1. Mooie avond naar de knoppen. Ajax liep naar 0-5. En voor Herenveen wordt het ook nog een, een moeilijke straat van het seizoen. Dat zijn de twee allergrootste verliezers. Ja, en dan AZ en Twente. Tom maakte er een mooie wedstrijd van. Ja. Heel spannend ook, maar we moeten toch met leden ogen zien... dat Ajax maar blijft uitlopen. Ja, ik denk dat met name AZ, wat echt veel meer aanspraak maakte... wat mij betreft op de overwinning, veel meer wilde. Want ook Twente was wel weer een beetje, ja, bijna lamlendig, zou je zeggen. Heeft toch ook een mooie ploeg, mooie voetballers. Maar goed, Twente kwam nog wel langs zij, uh, kort voor tijd, via Bayrami. Het zal bij AZ toch wel redelijk wat pijn hebben gedaan. Want ook gezien het programma heeft AZ nog lastige wedstrijden voor de boeg. En ook die tweede plek... die zo belangrijk is, want dan speel je nog voorronde Champions League en kun je aan het grote geld ruiken in ieder geval. Ook daar zal nog een enorme strijd rond ontbranden. Maar uiteindelijk eh, ja, waren ze allebei niet ontevreden, maar toen de uitslagen verder bekend werden, en natuurlijk met name die van Ajax en Heerenveen, zullen ze toch nog wel even gedacht hebben wat als. Maar goed, zij staan op drie en vijf punten nu respectievelijk. En ja, Feyenoord wilde wel, probeerde wel, maar maakte toch ook niet echt aanspraak op een overwinning bij Roda. Dat is gewoon ook een traditioneel lastige wedstrijd voor iedereen hoor, te winnen. Dus die 0-0 was niet eens zo enorm verrassend. En ook zij weer een klein stapje verder achterop. Ja, en je zou haast zeggen, maar ja, wie durft er nog wat te zeggen? <lacht> hè? Nou ja, als je kijkt naar het doelstellende van Ajax. Mm. Is nou het beslist, ja. denk je? Ja, beslist is een heel groot woord nu. Hè. Drie punten is nog altijd maar drie punten. Maar het is inderdaad zo dat Ajax een wedstrijd mag gaan verliezen zelfs. Want het doelsaldo biedt hun voldoende mogelijkheden... Om, om wat dat betreft bij gelijke stand ook kampioen te worden. Als je de programma's ziet... Ajax krijgt nu twee thuiswedstrijden, de Graafschap in Groningen. Een aantal anderen treffen elkaar. Eh, en negen overwinningen op rij... is Ajax natuurlijk nu wel ineens de hele grote favoriet voor de titel. Maar ja, we hebben meer ploegen zien struikelen. Het moet nog wel even gebeuren maar er lijkt toch inderdaad wel enig licht in de titelrace... en we kunnen clubs als Heerenveen en toch ook PSV en Feyenoord... langzamerhand echt wel afschrijven. hoor. Er is gisteren toch wel een echte schifting heeft er plaatsgevonden gisteravond. Nou, dat is bij deze vastgesteld, Tom. Dank je wel. Gaan we naar de politievakbonden. Die hebben gesproken op het ministerie van Veiligheid en Justitie... met uh, de minister over de politie-CAO informeel. Ja, dus niet onderhandeld. De minister opstelde had al laten doorschemeren... dat hij de bonden iets te bieden zou hebben. Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP, goedemorgen. Goedemorgen. Was dat ook zo? Had de minister wat te bieden? Ja, dat uh, leek wel zo, maar het is uh, niet voldoende duidelijk wat dat precies is. Daar waren nog veel vragen aan over van onze kant. En oh. uh, voordat... Uh wij kunnen beoordelen of het voldoende is, uh, moeten die vragen beantwoord worden. Maar hoe kan dat nou dat dat niet duidelijk is wat hij te bieden heeft? Nou ja, Met dit soort onderhandelingen is het vaak ook zo dat uh, tal van thema's ook uh, complex zijn. Dat daar veel berekeningen onder komen liggen en uh, dan nog veel vragen kunnen komen. Uh, en de minister uh, vindt dat dat snel uitgezocht moet worden. Om ja. Um, um, ja, liefst eind van de dag nog weer bij elkaar te komen om te beoordelen of er opnieuw onderhandeld kan worden om tot een goede CO voor de politie te komen. Maar gaat het dan simpelweg om geld, meneer Van der Kamp? Nou, niet alleen dat. Het zijn ook vaak technische vraagstukken. En uh, ja, de minister wil natuurlijk ook zeker weten dat hij er, uh, de goede afspraken maakt. Uh, maar dan moet je wel eerst precies duidelijk hebben wat de consequenties van alles is. En ja. daar moet vandaag uh, aan gewerkt worden. En ja, wij begrijpen dat we eind van de dag opnieuw met elkaar zullen spreken... om het gesprek van gisteravond voor te zetten. Oké, okay, maar u, u kunt vast wel aangeven of u een goed gevoel heeft overgehouden aan, aan dat gesprek met opstelten. Nou, ja, het was een constructief gesprek. Ik uh, heb in ieder geval wel gezien dat er... Uh, uh, de, de wil is om te proberen uit te komen. Maar de vraag is natuurlijk of het voldoende is. En dat willen we van beide kanten goed kunnen beoordelen... Um, en um, ja, als je weer gaat onderhandelen, wil je dat succesvol doen. En op het moment dat je daar niet zeker van bent, ja, dan uh, moet je zorgen dat je eerst alle feiten op tafel hebt. Want we willen natuurlijk dan wel tot een rechtvaardig CEO voor de politie komen en uh, nog een mislukking wil geven van beide. Dus het is nog niet zeker of er weer geonderhandeld gaat worden? Uh, dat is absoluut niet zeker. Als u het mij vraagt, dan staat wat mij betreft het ouderwetse kwartje rechtop. En dat kan alle kanten opvallen. Hm. Um, en voor ons is het dan nu zo dat wij um, de collectieve acties gewoon voort zullen zetten. Ja, die wilde actie van de politie van Leeuwarden gisteren... dat gaat natuurlijk de, de, de boel geen goed doen, kan ik mij voorstellen. Uh, het is vooral zeer publieksonvriendelijk. Mensen hebben daar last van op de weg. Uh, agenten reden in politiewagens stapvoets over de weg... waardoor het verkeer vastliep. Wat, wat vond u daarvan? Ja, laat ik het zo zeggen... Uh, dit soort acties kunnen inderdaad uh, niet, die mogen niet, want die waren niet onder de verantwoordelijkheid van de vakbonden. Uh, maar wij begrijpen het wel, dus we hebben die acties overgenomen en snel met de collega's gesproken. Ja. Uh, maar het zit de politiemensen dus buitengewoon hoog. En... Ja, maar heeft u de agenten nog in toon, he, heeft u uh, nog wel de leiding met dit soort acties? Want dit was, dit was een wilde actie, zomaar ontstaan midden, midden in Leeuwarden. Ja, als dat spontaan ontstaat, dan is dat een idee van de collega's zelf. Maar dan moeten ze toch uh, eerst even overleggen? Geest, uh, de sfeer en uh, de situatie. En toen wij daar kwamen, was uh, iedereen bereid om meteen uh, de actie te beëindigen en de leiding verder aan de politievakbonden te laten. En dat hebben wij ook gedaan. Ja, maar hadden ze niet beter eerst even kunnen overleggen met u? Nou ja, dat is natuurlijk altijd het mooie als dat zou kunnen. De andere kant is, en dat hebben uh, we gisteravond ook tegen de minister gezegd... Um, daar waar wij aangeven dat politiemensen er genoeg van hebben... dat ze vier, vijf weken actie aan het voeren zijn... en naar hun gevoel niet gehoord worden en we geen voortgang maken. Uh, het schetst het sentiment in de sector. En uh, ja, dat is uh, de minister inmiddels ook wel heel duidelijk. Ja, goed. Aangemelde acties wel, zegt u, gaan door. Dus ook die bij eventueel de Amstel Goldrace van zondag? Ja, dat uh, gaat op dit moment gewoon door. En ook de voorbereiding van andere acties uh, voor de komende twee weken. Want zoals ik al zei, we hebben op dit moment geen enkele indicatie of wij tot een oplossing gaan komen. Nee, maar er wordt gerekend en het kan dus wel dat de onderhandelingen weer hervat worden. Gerrit van der Kamp van de Politiebond de ACP, dank u wel. U. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal. De ogen van de wereld zijn gericht op een lanceerplatform ergens in Noord-Korea. Wat gebeurt daar toch en vooral waarom? Hoe dus zo meer over. Is verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De mist blijkt onverwacht spelbreker in deze spits. Veel spitsstroken blijven daardoor dicht. Vooral in het westen, midden en ook in het noorden in Friesland uh, zijn er problemen door de mist. Nou, uh, de langste file staan rond Utrecht, ook door die afgesloten spitsstroken. Verder valt nog op de A27 vanuit Almere. Staat bij Beeldhoven, drie kilometer. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het al. Alle ogen in de landen rond de Chinese zee zijn gericht op Noord-Korea. Het land zal, zoals aangekondigd, dé raket gaan lanceren. Vraag is of dat ook inderdaad gaat gebeuren. Een raket die een satelliet in een baan rond de aarde moet brengen. Uiterst vreedzaam, zegt Noord-Korea zelf. Maar Zuid-Korea, Japan en zelfs China zijn er niet gerust op. En ook de Verenigde Staten staan op scherp. We gaan erover praten met hoogleraar Koreanistiek aan de Universiteit van Leiden, Remco Breuken. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn die landen, meneer Breuker, bang voor? Um, zij zijn bang dat um, de lancering toch iets anders is dan Noord-Korea doet voorkomen op het moment. Ja. Namelijk een, uh, eigenlijk een verkapte wapentest. En wat zegt Noord-Korea daar zelf over? <laughs> dat dat niet waar is. Dat het gaat om het uh, in omloop brengen van een satelliet. Ter ere van de 100 verjaardag van uh, de stichter van het land, Kim Il-sung. En wat denkt u? Want het is natuurlijk inderdaad een raket voor de lange afstand. Ja, nee, dat is absoluut waar. Um, en ik twijfel ook niet aan dat uh, de vluchtgegevens gebruikt zullen kunnen worden later... misschien voor ontwikkeling van andere van wapens. Maar ik geloof wel dat het hier gaat om het lanceren van een satelliet. En dat het belangrijkste doel van, van de lancering eigenlijk... Um, is om te laten zien hoe ontwikkeld Noord-Korea is um, op, de, op dit moment. Past daar ook uh, bij het feit dat internationale journalisten zijn uitgenodigd op die lancerbasis? Voert Noord-Korea een soort show op, moeten we het zo zien? Ja, nee, het is, het, is een, het is een hele duidelijke publiciteitszone, dat is absoluut waar. En niet alleen journalisten, maar ook uh, experts, uh, dus uh, ruimtevaarexperts. Uh, uit de hele wereld zijn in principe allemaal uitgenodigd. De meeste zijn natuurlijk niet gekomen. Uh, maar de, de toegang was vrij deze keer. Hm. Ja, het is natuurlijk niet de eerste keer, uh, Noord-Korea is al, al meer de weer geweest met raketten. Ja, nee, het is een van de weinige succesvolle exportproducten van Noord-Korea... Uh, Raketten. Korte en lange afstandsraketten. En wat betekent dat voor dat ze? Dat ze dat kunnen? Veel. Um, ik, uh, dat is uh, op twee punten zo. Ten eerste laat ze natuurlijk het buitenland zien... dat Noord-Korea ondanks alle sancties en ondanks alle ellende binnenlands... wel degelijk een, uh, een satelliet in omloop kan brengen. Als dat lukt natuurlijk. Hm. Dan zouden ze geloof ik het elfte land ter wereld mee zijn. En dat, dat is een hele prestatie, hoe je, het ook, hoe je het ook bekijkt. En ten tweede laat het ook uh, binnenlands zien dat... Um, de regering nog steeds, ondanks alle interne problemen... voedseltekorten en al wat iets meer zei... nog steeds de, de greep op de macht goed in handen heeft. Er zitten misschien ook wel voordelen voor het Westen aan die lanceringen. Dat is, zo ziet in ieder geval een analiste van CNN het. Namelijk dat de wereld kan zien hoe ver Noord-Korea is... technisch ontwikkeld is. Ziet u dat ook zo? Ja, ik, ik vind dat, als ik heel eerlijk ben, een beetje paranoïde. Um, Noord-Korea is, is, kan zeker een dreiging zijn, met name voor Zuid-Korea... Uh, maar dan hebben we het niet eens zo over rakettechnologie of kernwapens... maar over het conventionele leger, wat ontzettend groot is. Uh, wat weliswaar slecht bewapend is of, uh, of bewapend is met, met verouderde wapens. Mm -hmm. Maar meer heb je niet nodig om 50 kilometer verderop de grens over te steken... en zo uh, aan te vallen. Dus die techn technologische ontwikkeling is niet heel belangrijk... In mijn, in, uh, um, voor oorlogvoering in mijn, uh, in mijn optiek. Maar is de huidige commotie dan overdreven? Extreem overdreven zou ik zeggen. Extreem overdreven, oké. Okay. Absoluut. En, en meer um, ingegeven door politieke overwegingen. Uh, binnenlandse politieke overwegingen in Zuid-Korea, in Japan en in de Verenigde Staten. Waar allemaal verkiezingen op komst zijn. Dan uh, dat ze echt te maken hebben met um, inschatting van het gevaar dat Noord-Korea vormt op dit moment. Hmm. Stel dat hij nou wordt afgeschoten, gelanceerd wordt. Wat, wat denkt u dan dat er gaat gebeuren? Nou, dan hoop ik dat hij netjes de, de beschreven baan, de voorspelde baan zal volgen. En <laughs> de ruimte ingaat. En de ruimte ingaat. Um, en dat hij in ieder geval niet boven Japan of Zuid-Korea terechtkomt. Of ergens anders waar hij wo kan worden neergehaald. Of zal worden neergehaald door um, dan wel Japan, de Verenigde Staten of Zuid-Korea. Ja. Dat, dat zou denk ik um, voor een gewapend conflict um, zorgen op het schiereiland. En dat is iets wat we denk ik ten alle kosten moeten voorkomen. Ja... Nou is het nieuws van vanochtend ook nog trouwens dat de Noord-Koreaanse leider, de nieuwe leider, Kim Jong-un, is benoemd op twee nieuwe belangrijke posten. En valt dat hiermee samen ook? Heeft dat met elkaar te maken? Ja, ja dat is echt toevallig, toevallig geweest, omdat zijn vader jaar natuurlijk, eind vorig jaar is overleden. Ja. In principe um, was 2012 al jarenlang bedoeld uh, als het land waarin Noord-Korea zou verkondigen aan de wereld en aan zichzelf dat het een sterker voorspoedig land was geworden. Uh, daarin past bijvoorbeeld de raketlancering. Daarin past uh, het feit dat heel Pyongyang zo'n beetje op de schop is genomen... allemaal nieuwe gebouwen komen. Um, en daar past nu ook in um, dat, uh, dat er een nieuwe, jonge, energieke leider is. Met spierballen de... en gezag. Ja, ja, weliswaar onder het gezag van twee overleden familieleden. Ja. Wat dat betreft is dus Noord-Korea een soort necrocratie. Maar uh, dat, dat past er wel in, ja. ja dus dit, dit is het jaar en uh, dan past uh, alles in elkaar... Nou, we blijven kijken. U denkt trouwens dat die, dat die inderdaad gelanceerd gaat worden, he, Meneer Breuker? Ja, ik kan me gebeuren. niet voorstellen dat ze het nu nog afblazen. Het kan mislukken. Die kans is, denk ik, altijd aanwezig. Ik ben geen raketsexpert. Uh, nee. Maar um, zullen, ze de, zullen ze proberen het ding de, de ruimte in te lanceren? Absoluut. Goed. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Hoogleraar Koreanistiek aan de Universiteit van Leiden. Remco Breuken hoort u. Het is tien minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nog even terug naar gisteravond. Want Ajax, u hoorde het al eventjes eerder in de uitzending... heeft een grote stap gezet naar het kampioenschap. De ploeg was de enige die wist te winnen... van de zes titelkandidaten die gisteravond in actie kwamen. AZ, Twente, Feyenoord, PSV, Heerenveen verspeelden allemaal punten. Een Ajax won met 5-0 van Heerenveen. En daardoor heeft de koploper nu drie punten voorsprong op nummer 2 AZ. Jan Rolfs naar met Ajax-coach Frank de Boer. Frank, je hebt een bokswedstrijd die soms in tien seconden voorbij is. Maar deze thriller was eigenlijk in drie minuten voorbij. Had jij dat gevoel ook? Nou ja, als je een penalty krijgt en nog tegen tien man gaat spelen... dat was natuurlijk wel in ons voordeel. En je had het wel het gevoel dat het de beslissing was natuurlijk na drie minuten. Hoe vreemd was dat voor jou? Want je hebt natuurlijk intens toegeleverd... aan deze wedstrijd, de hele ploeg... Maar dan gebeurt er wat en dan vallen al die plannen in duigen in positieve zin voor jullie. Ja, zeker. Je weet dat het een hete avondje kan worden. En gelukkig is dat niet geworden. Het is een heel rustig avondje voor ons geworden met schitterende goals. Alleen natuurlijk, de rode kaart was beslissend voor de wedstrijd. Heb je kunnen genieten? Ik heb bij lager kunnen genieten. En op een gegeven moment weet je ook uh, dat de scherpte eraf gaat. 5-0. We hadden er met een beetje geluk nog meer kunnen maken. We hebben eigenlijk niks weggegeven. Dat is een compliment. Zijn er nog dingen die je ploeg dan kan verwijten op zo'n avond? Nee hoor, ik ben zeer tevreden. Dit is het scenario waar je op gehoopt hebt. Je maakt vijf goals, concurrentie hebt allemaal punten verloren. Dus wat wil je nog meer? Nou, laten we het daar eens over hebben. Wie is nu nog de echte concurrent, AZ? Nou ja, die staat op drie punten achterstand. Wij hebben een goed doelsaldo. Dus eigenlijk nog één puntje extra op dit moment. Dat is ook in ons voordeel. En het is volgende week PSV AZ volgens mij. Nou, je staat er toch, dan ben je altijd wel nuchter, maar nu helemaal nuchter bij. Maar het is natuurlijk een voor Ajax een succesvolle avond. Ja, de titel is een stuk dichterbij, laat ik het zo zeggen. Ja, maar je, je wist natuurlijk dat we de, onderling, de onderlinge concurrentie tegen elkaar ging spelen. Nou, je weet dat Feyenoord een lastige uitwedstrijd heeft. Je weet dat PSV natuurlijk net woensdag, of zondag gespeeld heeft. RKC die een goede doen is. Nou, je weet het maar nooit. Nou, gelukkig is, is dat gebeurd... En, ja, dat had je op gehoopt, natuurlijk, op het scenario. Maar je, dan moest je wel eens weer van Herenveen. Want dat is gewoon heel lastig. En daarom heb ik er ook zo op gehamerd dat deze drie wedstrijden, en vooral deze wedstrijd, zo belangrijk voor ons is. En uh, dat hebben we vanaf een minuut uh, over de eerste seconde gedaan. En uh, met een beetje geluk krijg je dan uh, de penalty mee en een rode kaart. Maar dat dwing je ook, denk ik, af. Hoe vrij voelt het om voor jou te zeggen dat je bepaalde concurrenten kwijt bent voor de titel? Ik noem misschien PSV, ik noem misschien Twente, zeker Herenveen. Feyenoord? Nou ja, je hebt ze in ieder geval op, uh, op een goede afstand neergezet. Dan heb je in ieder geval wat ruimte, speelruimte natuurlijk. Maar er zijn nog vijf rondes gegaan en we mogen niet verslappen en uh, Dat hebben we de laatste tijd niet gedaan en dat uh, moeten we blijven doen. Dat we scherp blijven en dan uh, heb ik er alle hoop op. Tot slot je baat in luxe, Frank, want je kon boerichten brengen. Siktorson van de Wiel. Ja, die, uh, ja, de stand liet natuurlijk ook toe om die jongens uh, hun minuten te geven. Ja, dat is alleen maar mooi. In de, in de eindstrijd om uh, alle ja, verse krachten nog uh, erbij te hebben. En natuurlijk ook met heel veel kwaliteit. Leven lag je toe? Ja, nou ja, dat uh, lag me altijd al toe. Hoor. En uh, ook ondanks dat je een nederige uh, We zijn gezond, dat is het belangrijkste. Altijd vrolijke Frank de Boer, Ajax-coach. Even naar de stand. Op dit moment is dus inderdaad Ajax bovenaan met 61 punten. Gevolgd door AZ met 58. Daaronder FC Twente, Feyenoord, PSV en Herenveen. Kunnen het allemaal nog even rustig terugluisteren. Kijken op onze website nos.nl. .no. Het NOS-radio en journaal Mediaoverzicht. Op beelden op de site van RTV Utrecht, van vlak na de overval... op dat geldt als sportbedrijf in Nieuwegein... staan veel politieauto's kriskras door elkaar op straat geparkeerd. Agenten in ME-uniform met helmen op lopen door de mist naar het pand. De politie Utrecht zegt op Twitter op zoek te zijn naar twee Audi's... die richting het zuiden reden na de overval. Ze zijn voor het laatst gezien bij Gorkum. De politiehelikopter twittert op zoek te zijn naar een Audi met het kenteken 10... R en R en dan een vraagteken. En politievoortvoerder riep eerder deze uitzending op het u te melden... bij de politie Utrecht als u iets op de snelweg heeft gezien van die twee Audi's. Dan naar het nieuws over Syrië. Al Jazeera meldt dat het rustig lijkt in Syrië... nu de deadline voor het staakt het vuren is verstreken. Maar in de begeleidende blog schrijft Al Jazeera dat Amerika en Duitsland... het al eens zijn dat de VN stevige actie moet ondernemen tegen het land. Het Witte Huis heeft gisteren laten weten dat het duidelijk is... dat president Assad zich niet houdt aan de afspraken die zijn gemaakt... Met en nog steeds geweld gebruikt tegen de bevolking van Syrië. In de Britse krant The Telegraph zegt een activist dat Assad de deadline voor het staakt-het-vuren heeft gebruikt. juist om toe te slaan. Hij zou de periode voor de deadline gebruikt hebben om zijn positie te versterken. in plaats van zijn troepen terug te trekken. Dan de conclusies van de commissie De Wit over de bankencrisis. Die krijgen heel veel aandacht nog vanochtend in de kranten. Aanbevelingen, commissie De Wit passen in tendens van toenemende openheid... schrijft het Financieel Dagblad. Ja, de Volkskrant herinnert eraan dat Rita Verdonk... als enige Kamerlid destijds tegen de bankensteun stemde. Ik begrijp het niet, zei ze daarbij. En dat gold eigenlijk ook voor alle andere Kamerleden... concludeert de Volkskrant nu. De kop is fout in de kredietcrisis. Wouter Bos, de banken, de Kamer, streepje, iedereen. En de telegraaf focust op het oudseren tussen CDA en P van A. Dat zou weer opgeleid zijn door de harde conclusies van de Commissie de Wit. Maar er zijn volgens de krant verder geen consequenties te verwachten, omdat de hoofdrolspelers niet meer in Den Haag zitten. In de Amerikaanse media voert de aanklacht tegen de particuliere beveiliger Zimmerman de hoofdtoon. U heeft daar eerder over gehoord in het Radio 1 journaal vanochtend. De Washington Post, CNN, de New York Times hebben allemaal het verhaal uh, een prominente plaats gegeven. De Washington Post noemt het een keerpunt in de zaak rond de moord op Trayvon Martin. En de raciale spanningen die dat in Amerika opriepen hoorden. Al dat dit heel veel losmaakt in de Verenigde Staten. Het AD heeft een profiel gemaakt van de Limburgse Michael. De 25-jarige softwareontwerper zou meer dan een miljoen overgehouden hebben aan de deal tussen Facebook en het fotobedrijf Instagram, omdat hij sinds kort in dienst was van dat laatste bedrijf. Michael was zelf niet meer bereikbaar voor commentaar. Hij wordt omschreven als een gedreven creatieve jongen die veel van fotograferen houdt en niet zoveel geeft om geld. Hm. Hij, hij krijgt het nu wel. <lacht> hij was een van de dertien medewerkers dus van Instagram en die mochten hele poed verdelen. Ik geef mijn rekening. Nou, even. Ook in de Volkskrant. Eh, aandacht voor een Nederlander die het gemaakt heeft in het buitenland. Drie pagina's zijn uitgetrokken voor eh, make-up artiest Rogier Samuels. Die is eh, net teruggekeerd van de set van Peter Jackson's nieuwste film The Hobbit. Hij is eh, gespecialiseerd in deze Samuels in dwergvoeten en dwerggezichten. <laughs> ja. Staat ook goed op je cv. Mm -hmm. En dan nog een uh, veelgehoorde claim. Je bent zes handdrukken verwijderd van iedereen op aarde. NRC Next heeft het gecheckt en het klopt helemaal niet. Voor mensen met een groot netwerk zoals Johan Cruijff of Barack Obama gaat het misschien nog wel op. Maar voor onbekende mensen met een heel klein netwerk is het absoluut onzin. Die zullen heel veel meer handen moeten schudden. Tot zover het mediaoverzicht. Zo dadelijk na het journaal van 8 uur zoomen we even in op die overval... op het geldtransportbedrijf in Nieuwegein. Je hoorde al even in het mediaoverzicht dat er nog steeds veel politieauto's staan. Eh, we hebben ook mensen gezien in ME-uniform met helmen op. Zo dadelijk eh, onze verslaggever en justitieredacteur Robert Bas daarover. Verder natuurlijk het laatste nieuws uit Syrië. En we kijken eens eventjes samen met Dick Luurdijk wat nou plan B is. Is dat er eigenlijk, als het mislukt? Dat staakt het vuur in het vredesplan van koffie Annan. Ik zou zeggen, blijf luisteren.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 Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives. Mastering Leadership. Kritisch denken loont. Onlangs werd Delta Lloyd twee bekroond met de belangrijkste beleggersprijs. De Morningstar Award. Onder andere als beste kleine fondshuis obligatiefondsen. Kritisch op het juiste moment. Delta Lloyd. Verbeter uw teamperformance. Management Drives. Mastering Leadership. Dit is Radio 1.